PvdA-leider Samson vindt dat de chaos rond het kabinet komt. Tijdens het debat over het vertrek van Hero Brinkman uit de PVV... zei Samson dat het kabinet nu zijn meerderheid kwijt is. Hij sprak van een houtje-toutje-gedoog-constructie. Premier Rutte doet volgens hem ten onrechte alsof er niets aan de hand is. En noemde Rutte een weglachpremier. premier Samson vindt dat Rutte naar de koningin moet om het ontslag van zijn kabinet aan te bieden. Ook andere oppositiepartijen vinden dat de basis van het kabinet nu veel te wankel is geworden. Brinkman maakte aan het begin van de middag bekend dat hij uit de PVV-fractie stapt. Hij vindt dat hij als democraat niet kan functioneren in een partij die rond één man is gebouwd. Bij meer dan 25 aanslagen in heel Irak zijn vandaag bijna 50 doden gevallen en 200 mensen gewond geraakt. Doelwit van de aanslagen waren functionarissen van leger en politie en shiïtisch burgers. De meeste doden, 13, vielen in Karbala. Volgens de regering zijn de aanslagen bedoeld om een slecht beeld te geven van de veiligheidssituatie in Irak... ...een week voor de topconferentie van de Arabische Liga in Bagdad. In Deventer zijn gisteravond drie agenten gewond geraakt toen ze een man wilden aanhouden. De man veroorzaakte overlast in een pand in het centrum van Deventer. Bij een worsteling vielen de verdachten en een van de agenten van een trap. De agent moest met een hoofdwond en een zware hersenschudding naar het ziekenhuis. Twee andere agenten liepen kneuzingen op. De verdachte is opgepakt. Ruud Brood gaat na de zomer als hoofdtrainer aan de slag bij Roda JC. Hij heeft getekend voor twee seizoenen. Brood is nu nog trainer van RKC Waalwijk, waar hij erg succesvol is. RKC heeft gezien als degradatiekandidaat, maar staat nu achtste in de eredivisie. Brood volgt bij Roda JC Harm van Veldhoven op. Het weer vanavond en vannacht vrij helder, met kans op een mistbank. Minima rond 3 graden. Morgen veel zon, het wordt dan 12 tot 16 graden. Dit, was... Dit is Johnson Hoka van de ANBB. Er staat in het hele land 38 files, goed voor 130 kilometer. De wat langere files in de Randstad staan onder meer de A1 vanuit Amsterdam in de richting Amersfoort. Tussen Eemnes en Afrit Bunschoten 5 kilometer en richting Amsterdam staat 4 kilometer tussen Amersfoort Noord en Eembrugge. A2 richting Amsterdam tussen Nieuwegein en Maarsen 4. Op de A4 richting Amsterdam tussen Leidschendam en Zoetewaardorp 8 kilometer. A12 Den Haag naar Utrecht bij Zoetermeer 3 kilometer. En verderop 3 kilometer bij Reewijk. En nog een stuk verderop richting Arnhem staat 5 kilometer bij Driebergen. Op de A15 Europort richting Rotterdam voor het knooppunt van het plein staat 5 kilometer. En verderop richting Gorkem, ook 5 kilometer bij Sliedrecht. A16 Rotterdam naar Breda tussen Zwijndrecht en Randweg Dordrecht 4 kilometer. A20 in de richting Gouda. Tussen Rotterdam, Prins Alexander en Moortrecht ook 4 kilometer. A27 Utrecht richting Almere. Tussen Utrecht Veemarkt en Beeldhoven 4. En op de A28 vanuit Utrecht richting Amersfoort. Daar staat tussen de Uithof en Soesterbergen file van 7 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie.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 ZANG Tell me,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 Ai, ai, se eu te pego, vaak Eu quero oh, você oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, ai, oh, oh, oh, oh, oh, Delícia, delícia, assim você me mata I, I, search your family Ha! Ha! Ha! I, search Beleef het ritme van Zandvoort ook op, op tv ZFM, tekst tv op kanaal 45 ZFM ja yeah. sexy in Waiting for you, you my river run.